Olifanten. In paniek slaan ze op de vlucht voor een enige vijand, de mens. Vroeger nobele heersers over Afrika, nu teruggedrongen op enkele eilandjes in een zee van mensen. Van de miljoenen olifanten, die in de vorige eeuw nog het zwarte continent bevolkten, is in streng afgebakende nationale parken nog slechts een klein overschot van deze machtige, 3.000 tot 4.000 kilo wegen de sympathieke reuzen te vinden. Dat ze in paniek op de vlucht slaan voor hun enige natuurlijke vijand, de mens, is best te begrijpen. In de laatste decennia werden ze op een meer dan drastische wijze achtervolgd, afgeslacht en uitgeroeid. Dat gebeurde hoofdzakelijk omdat ze met iets heel kostbaars in hun kop rondlopen. ivoor. Ivoor is een steeds schaarser wordend, kostbaar product waarvoor uitzonderlijk prijzen betaald worden. Stropersbenden schrikken er tegenwoordig zelfs niet voor terug... om de nationale parken binnen te dringen, olifanten te doden... en zo het sterk begeerde, kostbare ivoor te bemachtigen. In sommige Afrikaanse landen worden ernstige pogingen gedaan... om de laatst overgeblevenen van deze majesteitelijke reuzen te redden... te beschermen en hun de plaats te geven die hun toekomt op deze, onze planeet. Sinds vele, vele jaren en ieder jaar opnieuw zoek ik mijn olifanten op. Naar mijn mening is de olifant de koning der dieren. Ieder jaar opnieuw zie ik nogthans een bestand teruglopen. Vroeger, twintig jaar geleden, kon ik hem dagelijks volgen en bestuderen als ik bijvoorbeeld in het Savo Nationaal Park in Kenia kampeerde. Bij mijn laatste bezoek aan diezelfde plaats die eens befaamd was om de olifantenrijkdom heb ik geen enkele olifant meer aangetroffen. Het is een onvergetelijke belevenis... om oog in oog te staan met de machtige olifant. Als je te voet bent, ongewapend en ver van de wagen... en je ziet dan eensklaps een volwassen mannetjesdier voor je opdagen... dan is dat een belevenis die je nooit vergeet. Dan voel je pas hoe nietig, hulpeloos en klein een mens feitelijk is. Met Gordon Arvey mijn trouwe Schotse gids en safari-gezel, zelf een groot diervriend, vroeger hoofd van het wereldberoemde Serengeti National Park in Tanzania, een man die meer dan honderd olifanten schoot, maar dan allemaal in bevolen opdracht, bijvoorbeeld omdat de dieren waren die plantages verwoesten, mensen aanvielen of ziek of gewond waren, met die Gordon Arvey, een echte olifantenexpert, dus, heb ik meermaals de voet olifanten benaderd. Een sensatie. Je moet er wel voor zorgen de kudde of de eenzame olifant en een oude eenzaad nadert men gemakkelijker dan een kudde waakzame olifanten tegen de wind in te naderen. De wind moet wel degelijk van de dieren af naar je toe waaien. In tropisch Afrika gebeurt het nogal eens dat de wind stil is of dat de wind plotseling draait. Dan is het natuurlijk oppassen geblazen. Olifanten hebben een uitstekend reukorgaan, een lange slurf eigenlijk niets anders dan een sterk verlengde neus, tast voortdurend de omgeving af. Boven het gehouden, kunnen ze een slurf als een periscoop in alle richtingen draaien en er de lucht op geursporen mee aftasten. Maar hun reukzin en hun geoor mogen dan uitstekend zijn, hun gezichtsvermogen is zeer zwak. Op 30 meter afstand kan een olifant een mens niet van een boom onderscheiden, als die mens zich maar niet beweegt. Zoals gezegd, we waren ongewapend, maar onderweg raapte Gordon toch altijd een of andere tak of stomp van de grond op. Waarom hij dat deed, zal straks duidelijk worden. Gebruik van iedere geboden dekking, slopen we nader. Het prachtexemplaar een oude patriarch met wel 140 kilogram ivoor in zijn kop, scherp in het oog oudend. Voorzichtig zetten we onze voeten neer. Ervoor zorg het niet op een dode tak of droge bladeren te trappen. Zelf het geringste geluid moesten we vermijden. Gebukt slopen we van struik naar struik, van boomstam naar boomstam, dekking zoekend waar dat maar mogelijk was, onmiddellijk bevriezend als het reusachtige dier ook maar het geringste spoor van onrust vertoonde. Tot op ongeveer vijf meter naderde ik hem. Dichter kon echt niet. Ik bracht mijn camera in de aanslag. Behoedzaam tikte Gordon met de opgeraapte tak tegen een boomstam. Onmiddellijk en dat was de bedoeling, veranderde de slaperige, dommelende, in de schaduw staande kolos van houding. Er werd één en al waakzaamheid. Zijn oren bewogen en zijn slurf ging omhoog. Een tweede tik op de boomstam deed hem zijn aandacht scherpen. Mensen in de nabijheid. Om een plotselinge reactie te voorkomen, men kan nimmer voorspellen welke gevolgen zo'n reactie kan hebben, tikte Gordon nog een laatste maal met zijn stok... Nu had de olifant ons gelokaliseerd. Hij ving ook ons scheurspoor op. Langzaam deed hij een stap vooruit. Zou hij aanvallen? Dan aarzelde hij. Je kon zo aanvoelen dat deze olifant zich alleen maar in zijn middagdutje gestoord voelde en dat hij niet van plan was aan te vallen. Langzaam maar kordaat kwam ik van achter de doempalm tevoorschijn, trad in het felle zonlicht en begon te filmen. Mijn hart bonsde in mijn keel. De vier seconden leken me eeuwigheid. Toen draaide het reusachtige dier zich om en wandelde statig weg. Dat was overigens niet de olifant die ik het dichtst benaderd heb in mijn cameracarrière. Luister wat er gebeurde in Botswana, aan de Chobe rivier. Buiten Oost-Afrika kan ik helaas geen beroep doen op de goede zorgen van mijn Schotse vriend Gordon Arvey, de olifantenkenner bij Uitstek. Dus had ik het gulle aanbod aanvaard van een pijperookende Engelsman die ik aan het kampvuur van een toeristenlodge ontmoet had. Hij zou mij de volgende dag met zijn landrover bij de olifanten brengen. Hij wist dat ze vrijwel dagelijks op dezelfde plaats kwamen baden en de rivier oversteken. Ik had het volste vertrouwen in de man die ik als een plaatselijke autoriteit beschouwde. Helemaal achteraan in zijn landrover was een soort van mangat een ronde opening waardoor ik, rechtop staand in de wagen, buiten kon filmen. We hadden geluk en mijn vertrouwen in de man werd niet beschaamd. Nog voor we de rivier bereikt hadden, kwam uit de dichte woudbegroeiing een kudde olifanten opdagen. Hun doel, het water. Eén voor één stak in een lange file een honderdtal olifanten voor ons de weg over. Moeders, jonge stieren, baby's, het was één groot defilé. De Engelsman had de motor van zijn wagen afgezet en zat rustig zijn pijperoket het machtige spektakel van de op een tiental meters voor hem voorbij defilerende olifanten de gaten te slaan. Mijn camera, zoals steeds stevig op een zandzak gedrukt, draaide rustig. Het was een indrukwekkend schouwspel en ik genoot er intens van. Tot ik eensklaps het gevoel kreeg dat me een groot gevaar dreigde. Het gevoel dat ik op de vingers gekeken werd. Instinctmatig draaide ik mijn hoofd om. Achter de wagen op nog geen twee meter afstand stond, de oren als enorme schijven gespreid, een reusachtige olifant. Hij kon me zo met zijn slurf grijpen, maar hij bewoog zich niet. Nooit eerder had ik van zo dichtbij, in de wijd open gesperde ogen, van een onbewegelijk olifant gekeken. Bliksemsnel dook ik door het mangat naar beneden en zei met deze stem, Elephant, six o'clock! Dat is een soort van code die mijn Schotse vriend in Kenia en ik op spannende ogenblikken plegen te gebruiken. Twaalf uur betekent recht vooruit, drie uur rechts, negen uur links enzovoort. Op die manier kan je elkaar snel duidelijk maken waar iets te zien is, zonder dat je veel behoeft te wijzen en te praten. Mijn elephant six o'clock had echter op de nu naar mijn mening, wel ver voor in de wagen zit het Engelsman, niet de minste uitwerking. Na een lange trek aan zijn pijp blies hij bedaard de rook uit, nam de pijp uit zijn mond en zei rustig, de blik gericht, op de voor hem langs defilerende kolonnen grijze kolossen. Yes, elefants. Toen rookte hij weer rustig verder. Al mijn moed en mijn fotocamera in beide handen grijpend, ees ik me beoedzaam weer door het man -gat en terwijl ik bad dat de olifant geen dwaasheden zou uithalen, drukte ik de knop in van de camera. Bij het horen van de cameraklik schudde de olifant met zijn geweldige kop en voegde zich geruisloos als liep hij op dikke rubberzolen achter de wagen bij de laatste van de intussen voorbijgetrokken lange rij olifanten. Het werd me toen pas duidelijk dat die olifant niets anders was dan de askari, de wachter, de achteroede die erover waakte dat de kudde ongestoord haar weg kon vervolgen. Mijn pijprokende metgezel heeft van dit voorval nooit iets geweten. In december 1979 liep het niet zo goed af met een olifantenkudde. Meer dan eens benaderde ik olifanten te voet. Oudere heren of reusachtige kudden gaan soms op de loop. Een kwestie van paniek. Alleen als olifanten gewond zijn, kiespijn hebben, humeurig of gekwetst zijn, kunnen ze gevaarlijk worden. Meestal zijn die grote lobbesen echter goedaardig en ongevaarlijk. Die dag in december hadden we de Landroever in een Donga achtergelaten. Te voet trokken we de heuvels in. Ik was speciaal voor de grote Kudu-antilopen, die wilde ik filmen, naar Isiolo gekomen, een bergachtige streek in het noorden van Kenia, waar ik er zeker van kon zijn dat ik deze prachtige antilopen, de mooiste van allemaal, voor de lens zou krijgen. Maar zoals meestal op safaritochten, er gebeurde iets onverwachts. Mijn Afrikaanse spoorzoeker, een wanderobo met een zwaar geweer op zijn schouder, die opdracht gekregen had mij onder alle omstandigheden te beschermen, vandaar het geweer, stapte behoedzaam maar onverdroten voor me uit. Plots bleef hij staan. Ik bevroer onmiddellijk in zijn voetspoor, hopend op koudoes. Met zijn kin wees hij in de richting van de bergvlang links van ons. Door de struiken zag ik in de verte een olifantenkudde in een file tegen de berghelling opwandelen. Olifanten geven me, als ze op trek zijn, altijd weer de indruk dat ze een rendezvous hebben aan het eind van de wereld. Werktuiglijk bracht ik even mijn verrekijker voor de ogen. De kudde trok rustig verder. Olifanten interesseren me altijd. Maar deze keer zat ik echter schroevoeren antilopen aan, en toch, mijn blik viel op de laatste olifant van de rij, die even achtergebleven was. Tussen haar voorpoten zag ik een onnogelijk klein ding bewegen: een baby-olifantje. Het verdween bijna helemaal in het oog gele gras. Mijn koetjes vergetend, gaf ik Kiwanjiui, mijn spoorzoeker, opdracht de olifanten te volgen. Vooral de moeder met het pasgeboren jong. En dat liefst zo vlug mogelijk. De bloederige nadelstreng van de moeder deed me vermoeden dat de baby die afgelopen nacht geboren was. Het dier kon de kudde slechts met moeite bijhouden. Het wankelde op zijn pootjes. We zouden de kudde te dus spoedig ingehaald hebben, dacht ik. Het werd een achtervolging over zeer ruw, met rotsblokken en oneffenheden bezaaid terrein waarbij we ommetjes moesten maken om struiken heen, die mijn blote benen en armen spoedig omgetoverd hadden in een bloedende landkaart. Maar dat vergeet je als je het uitzonderlijk geluk hebt een pasgeboren baby olifantje voor de lens te krijgen. De olifantenmoeder, die merkte dat haar jong het tempo niet kon volhouden, was onder een schaduwrijke acaciaboom blijven staan. Langzaam trok de kudde de elling op, de moeder achterlatend. Dat gaf ons de kans gebukt en zoveel mogelijk dekking zoeken het moederdier tot op twintig meter te naderen. Lang zou de moeder niet achterblijven. Na een korte rustperiode waarin de baby door te drinken nieuwe krachten opgedaan zou hebben, zou ze, dat dacht ik tenminste, de kudde achterna gaan. Voor haar lag de vlakte met het korte gele gras. Ze zou met haar jonge spruit die door de zon geblakerde open ruimte moeten oversteken, de uverflank op, achter de kudde aan. Geestriftig maakte ik me klaar voor het unieke schouwspel dat ik dacht te kunnen vullen. Behoedzaam overhandigde Kiwanjui met mijn zware statief waarop ik, beschut door de dekkinggevende doornstruiken, zo geluidloos mogelijk mijn camera begon te schroeven. Voorzichtig opende ik de poten van het statief en trad van achter de struik vandaan. Op ongeveer tien meter van me af stond nog steeds de olifantenmoeder met tussen haar voorpoten het nu zogende jong. Het was nu een kwestie van wachten en hopen dat het dier, gevolgd door de kleine spruit, de tocht zou wagen en mij het unieke schouwspel zou gunnen waarop ik zozeer gebrand was. Ik drukte me laag tegen de grond en keek onder de doornstruik door naar het grappige spektakel van de kleine dreumes die, met zijn veel te grote oren wapperend, onstabiel op zijn pootjes heen en weer stond te wiebelen. Met zijn slurfje, dat veel weg had van een kleine tuinslang... wist hij blijkbaar geen blijf. Aangezien de moeder tekenen van onrust begon te vertonen... vermoedde ik dat ze zich weer bij de kudde zou gaan voegen... en dus zette ik me klaar achter mijn statief met camera. En toen zag ik het. Van de over de euvel kan wegtrekken de olifantenkudde... maakten zich twee olifanten los die terugkwamen. Het was duidelijk dat deze twee tantes... Zo worden de wijfjes olifanten genoemd die een moeder olifant bijstaan bij de geboorte en die even goed dochters van haar kunnen zijn als gewone stamgenoten. Het was duidelijk dat deze tantes ongerust over het achterblijven van de moeder hun diensten kwamen aanbieden, maar dat betekende ook het verdedigen van de pasgeborene. De Afrikaanse dierenwereld heeft me geleerd dat niets zo gevaarlijk is als een moeder met jongen. Of dat nu een lewin is of gewoon een farao Ze gaan onvervaard tot de aanval over om hun bedreigde kroost te verdedigen. Daaraan denkend begreep ik maar al te goed de ambbewegingen van mijn Afrikaanse Wanderobo. Hij gebaarde me dat ik zo snel mogelijk de plaat moest poetsen. Hoe graag ik ook de twee olifanten gefilmd had, die nu de moeder bereikt hadden, en met wijd geopende oren in een dreighouding links en rechts van haar post vatten, ik vond het toch veiliger mijn camera zo vlug mogelijk van het statief te schroeven. Toen ik opkeek, zag ik de twee tantes, de een van links, de ander van rechts, met de slurf tegen de borst en de kop omlaag op ons toestormen. Ik hoorde mijn Afrikaanse elper met een droge klik de grendel van zijn geweer overhaalde... en hoewel ik hoopte dat hij het wapen niet zou gebruiken... begreep ik toch maar al te goed... dat hij onmogelijk twee op ons afstormende olifanten tegelijk zou kunnen neerleggen. En dus nam ik de benen. Dat viel niet mee in zulk terrein... met een zwaar statief en een innerlijke camera over mijn schouders. Ieder ogenblik verwachtte ik... door een van de woedende dieren ingehaald te zullen worden... Het kon een blufaanval zijn in niet doorgevoerde charge, maar het kon ook menis zijn. Dat weet je nooit. In Tanzania had ik het lijk gezien van de Duitse wildjager Baron von Bloementaal, die door een woedende wijfjesolifant vertrappeld was. Daaraan moest ik denken toen ik naast mijn Afrikaanse elber mijn benen repte. Toen ik eindelijk, totaal uitgeput, durfde blijven staan om de plaats des Zonneils te overzien, zag ik de beide olifanten hoog optoerend op de plaats staan waar ik een paar minuten eerder met mijn statief gestaan had. Het was deze olifanten duidelijk aan te zien. Als ik niet gevlucht was, zouden ze me vermorzeld hebben. Een andere mogelijkheid was er niet. In de verte verdween intussen de moeder over de euvelkam, met achter haar, wiegewaggelend de kleine dreumes. Hij zwaaide zijn miniatuurslurfje boven zijn kop, alsof hij ons vergenoegd en zelfvoldaan een laatste vaarwel wilde toezwaaien.